Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Die een Nederlandse vrouw verkrachte heeft 17 jaar celstraf gekregen. De man de toeristen in 2012 zes weken lang gegijzeld in zijn appartement bij Melbourne. Daar werd ze bijna dagelijks verkracht, gemarteld en met de dood bedreigd. De Australiër legde bijna alles vast op video. De politie vond 450 uur aan videomateriaal. De vrouw ontsnapte op eerste kerstdag 2012 door haar ontvoerder neer te steken... Steeds meer mensen stappen op de fiets, maar van de nieuwe wielrenners wordt bijna niemand meer lid van de KNWU, de overkoepelende wielrenbond. De rondjes rond de kerk, de traditionele wedstrijden van de wielerbond, worden minder populair. Nieuwe wielrenners reizen tegen elkaar via apps, gaan in grote groepen zelf fietsen of doen mee aan nieuwe racevormen, zoals strandbiken. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen gaat de KNWU hervormen. De bond heeft een speciale site gelanceerd waar iedereen mag meepraten over de toekomst. Dit najaar wil de bond knopen doorhakken. In Dortmund is een man dit weekend levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd meegesleurd door een tram. De man van 20 was klem komen te zitten bij de koppeling van twee wagons. Omdat het donker was, kregen passagiers hem pas na drie kilometer in de gaten en trokken ze aan de noodrem. De man is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De meeste deelnemers aan de Europa Run zijn terug in Nederland. Halverwege de nacht staken de eerste teams uit Parijs de grens over bij Putten. Teams uit Hamburg kwamen Nederland gisteren binnen bij Ter Apel. De Roperun is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. De deelnemers lopen in teamverband en halen geld op voor mensen met kanker. Vorig jaar liepen de 8000 deelnemers ruim 5,1 miljoen euro bij elkaar. De Roperun begon zaterdag en eindigt vanmiddag op de Rotterdamse Colsingle.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 is een beetje leeg tegenover mij. Een beetje leegjes. Ja, collega albert die geniet nog steeds van een heerlijke vakantie in Spanje. Heel veel plezier daar, Albertjan. En de komende drie uur zul je het mee bij moeten doen bij Sofort op zaterdag. Een hele goede middag. Het is 7 over 2, dat was Treintje Oosterhuis. En somebody else is love, het plaatje wat ze vele jaren geleden maakten in de groep Total Touch. Ja, vanavond een Treintje Oosterluizenloze uh, avond. Het Zonfestival, daar hebben we het dan over. Why, Waarom zitten wij niet in de finale? Nou, het is uh, helaas uh, niet gelukt voor onze Treintje. Vanmiddag een uh, vol programma, heel veel aandacht voor sport.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 Om half drie hij komt weer langs in de studio Lex van der Horen met het weerbericht. Om half vier gaan we kijken naar de evenementen voor de komende dagen. En natuurlijk heel veel nieuws vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Nou, leuk dat je luistert naar Soft op zaterdag vanuit de studio aan de Tolweg Tina. En we hebben weer heel veel lekkere muziek meegenomen. Waaronder deze van ziek, hier is Albi Der. Into the Disco scene. een hele belangrijke dag voor de Zandvoort Veteraan 1. Ze spelen vanaf 1 uur hun kampioenswedstrijd in Haarlem. Tegen Haarlem kennen En ik heb goed nieuws, ja. Want de tweede helft is inmiddels gestart. En de heren van de Veteraan 1 staan op dit moment voor met 1 tegen 2. 25 jaar, DFM.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 zaterdag de kwalificaties en op maandag de races. Voor het eerst dit jaar hebben we de eerste pinkse dag de races. Zondag dus en maandag gewoon lekker voor iedereen ook op het voor een vrije tweede pinkse dag. Ja, voor waar deze verandering? Nou, die verandering heeft verschillende oorzaken of redenen, beter gezegd. Onder andere natuurlijk met een veld met veel internationale deelnemers, ook veel amateurs uiteraard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 op zondag, hebben ze maandag mooi in de extra dag om bij te komen van een eventueel feest. Ja, die hebben ze waarschijnlijk wel nodig. En hey Willem, als we even naar de, de dag van vandaag kijken, begon regenachtig vanmorgen. Ja, vanmorgen hadden we toch wel wat regen. Nou, die is inmiddels uh, vertrokken. We hebben hier een, nou, om uh, toch een beetje in de regentermen te blijven, een waterdun zonnetje, maar wel lekker als het zonnetje prikt. En er staat wind, maar van regen en een natte baan is helemaal geen sprake. Toch een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 ...om jullie fotjes van de Marcel Albers Memorial... ...die werd even stilgelegd, want dat was een van de fotjes... ...die toch wel een aardige bak olie verloren... ...en met name al hun's op... ...daar werd even het welbekende kattengrit uitgestrooid... ...zodat er olie geabsorbeerd wordt... En, nou, inmiddels is het baan weer vrijgegeven... ...en zijn deze fotjes bezig met kwaliteit voor de Marcel Albus. Memorial...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 Marcel Albers, uh, ja, die vierde zijn hoogtijdagen in Zandvoort, in de Formule Fort en de Formule Opel uh, Lotus uh, 2000 ging daarna, Formule 3 uh, race in het Engelse kampioenschap, uh, begon daar erg goed, uh, maar ja, het eindigde uiteindelijk heel tragisch, want in uh, april uh, 1992 uh, kwam Marcel uh, bij een uh, ongeluk op uh, truckstorm om het leven. Marcel is eigenlijk ieder jaar wel herdacht hier op Zandvoort en uh, met name... Uh,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 Net wat ik zei, die heeft even stilgeleverd van die olie op de baan. Maar INA gaat inderdaad verder met de Mazda MX-5 uh, Cup. Ja, een van de mooie klassen is toch wel uh, dit weekend aanwezig op Zandvoort. En niet in het minst dat we daar uh, tegen de vijf auto's aan zitten die daar aan deelnemen. Ja, en daar hebben we ook uh, twee Zandvoortse jongelingen in, uh, die daarin actief zijn.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 Die hoopt natuurlijk ook hier uh, dit weekend weer goede zaken te doen. Maar er ligt iemand op de loer die op zolder afgelopen uh, dinsdag... twee maal wist te winnen zelfs. En dat is een uh, niet onbekende voor ons allemaal. Vroeger reed hij in een... Uh, of vroeger, vorig jaar zelfs nog... in een gif groene Renault Clio. En dan weet jij wel wie dat is. <laughs> uh, ik zit even na te denken. Ik moet eerlijk zeggen. Oké, oké. Ja, ja, ja het wie kent hem niet. Een, een grote uh, kandidaat voor dat uh, kampioenschap weer. Ik sprak jullie van nog.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 ...gaan meemaken uh, op CFM... ...dan uiteindelijk uh, pas uh, alles uh, bij elkaar om tien voor half acht... Uh, ...maar dat zijn de uh, taxi-ritjes die we dan hebben... ...van de Kia Motors-race, uh, ja. Kia Motors... Uh, ...waar we later ook nog even over uh, gaan hebben. Nou, jij bent een uh, lekker dagje uit. Ja, zeker. Nou, ja, met <laughs> Heel de... goed. Is dat geen straf? Nee, dat dacht ik ook. Willem, hey, uh, dankjewel. En uh, ja, jouw plaat komt eraan. Carol Emerald. Uh, dankjewel. Alsjeblieft en tot straks, hè. Dat was Willem vanaf het circuitpark Zandvoort. Straks meer over de races en de kwalificaties al daar. Hier is Carol.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 Nou, ik had liever hier niet gezeten, want ik had liever op straat ja, gezeten. Ja, dat begrijp ik, maar zover is het nog niet, hè? Nee, dat doen we morgen. Kijk. Oh! Ja, hé, hey, kijk, ik zal vast verplappen. Ja, dat, ja. dat doen we morgen. Hé. Hey. Ja. Maar uh, het is vandaag. Uh, <coughs> ja, de griep is nog niet helemaal weg, hoor je het? Ja. <lacht> uh, het was uh, vanochtend, hebben we even regen gehad. En uh, nu gaat het uh, opklaren.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 Toch? Ja, zeker. Ja, ja. Die heb je al klaar liggen gezegd. Nee, ja, ik zie het morgen niet. Maar anders zou hem zeker gaan draaien. Oké, okay, nou. En dan gaan we naar de maandag, tweede Pinksterdag. Dan is er wat meer bewolking, maar de zon die laat zich ook wel zien hoor. En dan staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Ja, en de, door die noordwestenwind wordt het weer niet warmer op natuurlijk. De temperatuur die gaat dan richting 13 graden.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 juist van morgen wordt echt een mooie eerste pinkste dag. En daar zijn we heel blij mee. Hier is Kenny B in Parijs. Mm -mm. Mm -mm. morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. Al de boel hoge hakken en ik. Weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour man. Ik est très belle. Elle, elle, Je suis Oh, je parle un petit peu français. En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 today.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 Dat waren Pepsi en Shirley, hoor de hardeek. Tijd voor een gouden ouwe. Hier zijn de Blitz.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 We hebben je een klein beetje naar voren geschoven. Eigenlijk zou je hem tien voor in de uitzitting komen. Dik drie minuten ja. eerder, dan kan je de race weer gaan volgen. Hè? Ja, dan kan ik over uh, drie minuten weer even kijken. Bij ons scherm. Ja, zo is het. Uh, Monaco. Ja, zo is het. Maar hoe is het daar op het circuit, de Pinkster Racers? Ja, de Pinksteren Racers, waar we nu bezig zijn met de kwalificatie van de Mazda NX5 Cup. Uh, ik, uh, ik vertelde eerder al uh, een uh, van de deelnemers hier. En niet tenminste in dit veld van uh, 50 auto's: de uh, Jury Verzwijver. En Jury uh, Verzwijver is uh, in die kwalificatie in een felgevecht uh, met uh, Marcel Dekker. En Chris Woods, een Engelman, Engelsman uh, om de pole position. Uh, alle drie hebben ze al aan de leiding gestaan hier. Op dit moment is het uh, Woods uh, die de snelste tijd heeft met uh, de zwijver op een uh, tweede uh, positie. En derde, uh, ja, Marcel Becker. En ze hebben nu nog zo'n kleine vier minuten te gaan in die kwalificatie. Ja. En dan gaat het toch wel om wie daar op de eerste plaats uh, vertrekken mag. Uh, kijken we nog even naar de andere Zandvoortse deelnemers hierin. Jeun van der Kuil. Jeun, uh, die uh, vinden we op dit moment... Uh, en dat is zijn eerste race in die uh, Mazda MX-5 Cup. Uh, ja, terug op de curve. Uh, net de vijftiende positie nu. En uh, als je dus zegt uh, 50 auto's... en je doet voor het eerst maar in een zo'n cup... en je uh, rijdt nu rond uh, in de parkruiting met de vijftiende tijd... dan doe je het zeker niet verkeerd. Nee, een hele goede prestatie.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 Wel <laughs> blijf luisteren naar de radio, naar CBF, met nu Andrew Gold. He was born on a Geldt zeker niet voor uh, mijn collega Jan Fris. Nee hoor, geen lonely boy. Nee hoor, hij heeft uh, voetbal, hij heeft een hoop uh, toeschouwers daar uh, bij S.W. Hij heeft het geluid van het circuit en de muziek van Nop Nou, wat wil jij nou nog meer, Joop? Goedemiddag. <sweeg> nou, meer niet, liever niet meer. <lachtoria> heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goedemiddag. Goedemiddag, studio en luisteraars uiteraard.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 uh, kan rekenen op een Robin Haase, bijvoorbeeld. En op een. Uh, uh, Kim. Uh, uh, uh, Rus. De, de zus van Aranja Rus. Dat zijn allemaal bekende tennissers. Uh, Kim Rus is met name in het uh, dubbelspel. Uh, ja, toch wel bij de top van Nederland. En. Uh, ja, uh, ja, Haase, dat is de hoogstgenoteerde. Uh, Nederlander op de ATP-lijst. Dus dat wil nog wel wat zeggen. Maar, maar, uh, hij is in dermate goede vorm dat hij kan. Uh, zomaar besluiten dat als hij een uh, mooi toernooi heeft, en waar hij dus punten kan verdienen voor die, uh, die ATP-lijst, dat hij dan uh, gewoon daar gaat spelen. Want dat, uh, dat is belangrijker voor die gasten dan een drie of vier wedstrijdjes eredivisie. Dat levert natuurlijk wel wat geld op, maar niet zoveel als dat je uh, mooi geld kan verdienen in het buitenland. Nou, dat is dus bij een bij, uh, bij, uh, afwijkend het geval. Uh, de eerste wedstrijd, de eerste dames uh, singles, die uh, zijn er om um 12 uur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 Dat was, het werd 6-0 in de eerste set voor, uh, voor de Zandvoortse, Tenminste voor Zandvoort spelende uh, en uh, de tweede set, dan ging het wel wat, wat moeilijker. Met name in de, de, de zevende uh, game had Zandvoort het erg problematisch en die verloor ze dan ook. En dan kwam met de Stand gelijk gelijkband. net ervoor, had ze gebroken. En toen werd het 3-3 en het werd, uh, uiteindelijk werd het 6-4 voor de Zandvoortse voor de Zandvoorts spelende uh, speelster. Uh,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 Joris Schmid en die die ging achter de keeper van Sandvossen gingen de doel. Joris Schmidt die er uh, al vrij snel in moest komen voor uh, Pieter Jonge, uh, Pieter Jonge, uh, Arnold Jongejan, Die uh...